De Triodos Bank en de AZN Bank zeggen dat ze de afgelopen week opvallend veel nieuwe klanten hebben gekregen. Ze schrijven dat toe aan de ophef rond de forse loonsverhoging voor ING-topman Hamers. AZ zegt in de afgelopen dagen acht tot tien keer meer aanmeldingen te hebben gekregen. Ook Triodos heeft de druk. De bank noemt geen aantallen, maar zegt dat het om duizenden nieuwe klanten gaat. En het OM heeft van Astrid Holleder de opnames gekregen van nog een 16 gesprekken die ze had met haar broer Willem...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 Goedenavond, normaal gesproken luistert u naar Bureau Buitenland op dit tijdstip... maar u luistert nu naar een speciale uitzending van Dit is de Dag... in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. We komen deze week de hele week vanaf locatie. Elke dag een andere stad met een andere partij. En we danken de collega's van Bureau Buitenland... dat ze ons deze week deze ruimte gunnen. Vandaag zitten we in Tilburg met het CDA. Met Erik de Ridder, de lokale CDA-leider. Sibron Buma, de landelijke leider. En Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid. De Peiling van Tijs. En we beginnen met een kwestie die hier lokaal speelt, maar ook op sommige andere plekken. De gemeente is teruggefloten omdat ze bijstandsuitkeringen afpakten... van mensen die in Turkije over een huis bleken te bezitten. Meneer de Ritter, verantwoordelijk wethouder, wat is er aan de hand? Ja, nou eigenlijk uh, hebben wij onderzoek gedaan. Uh, zoals we dat bij alle mensen. die een uitkering krijgen. naar vermogen. en vermogen in het buitenland in dit geval. Uh, en uh, ja, uit het onderzoek bleek dat er bij 1 op de 5 mensen. met een Turkse achtergrond. ook daadwerkelijk sprake was van vermogen in het buitenland. Wat dat, ze hadden dat niet een van huis in Turkije gemeld. bijvoorbeeld? Ja. En, en dan, was, dan heb je uh, geen recht op een uit uitkering? Nee. Dan, uh, dan in sommige gevallen heb je dan geen recht in, uh, op een uitkering. Nou, in dit geval bleek. 1 uh, op de 5 gevallen bleek dat dat recht er ook niet was. En we hebben we inderdaad ook teruggevorderd. Uh, en, de, en de uitkering gestopt. En ja, wat nu blijkt uit de uitspraak van de rechter, die heeft gezegd dat wij hebben gediscrimineerd... omdat wij het uh, uitsluitend bij Turkse mensen zouden hebben onderzocht. Dat is overigens niet waar. Uh, we hebben, we eens, we hebben meneer, juist bij alle mensen te onderzoeken. Mag eerst ja. zeggen hoe het is... en dan mag u zeggen daarna dat het niet waar is. Dat lijkt me een handig gevolgd ja, nee, worden. Niet, maar, ja. Meneer nou, Kaja, goedenavond. U bent advocaat ja. van, de, van de ja. Turken die een huis hebben in het buitenland... en wie uitkering nu is stopgezet voor deel. U heeft daar een zaak tegen aangespannen en die zaak gewonnen. Goedenavond, oh, ik ben Kaja, advocaat uit Eindhoven. Ik heb uh, heel veel cliëntelen. Ik ben niet van alle Turken de advocaat. Wel van bijna allemaal. Ik ben wel verantwoordelijk geweest voor de uitspraak bij de Centrale Raad van Beroep... die een ommekeer heeft gemaakt in, uh, in de wijze waarop de colleges in Nederland... onderzoeken verrichten tegen bijstandsgerechtigden. Voornamelijk Turkse bijstandsgerechtigden. Uh, artikel 53A WWB heeft een algemene bevoegdheid voor het college om onderzoek te doen. Uh, dat kan spontaan, dat kan zonder aanleiding, zonder uh, vermoeden van fraude... Uh, maar in dit geval, uh, het betroft de gemeente Eindhoven... maar de gemeente Tilburg, daar ben ik bekend mee in mijn zaken. En ook de uh, gemeente Venlo, Almelo... Uh, die zijn onder andere ook op dezelfde manier gaan onderzoeken... met een instantie uh, Bureau Buitenland. En daaraan ten grondslag heeft gelegen... dat het college een, een, een risicoprofiel heeft gemaakt. Ja. En daaruit naar voren is gekomen dat uh, de Turkse bijstandsgerechtigde voornamelijk tot die doelgroep behoren. En zij heeft daar een, een uitsluiting in gemaakt... en heeft bijvoorbeeld Somaliërs uh, niet onderzocht. Nee. Uh, omdat dus er zijn een, ze zijn een specifiek groep, me, groep mensen, Turks-Nederlanders, gaan onderzoeken. Ja. En daarvan zegt u, dat is niet eerlijk... want je zou dan ook uh, daarvan, daarvan e Eritrese-Nederlanders ja. of Ethiopische-Nederlanders... je zou iedereen moeten onderzoeken. En daarvan dus. zeg ik en daarvan zegt ook de Centrale Raad van Beroep... na de bestendige rechtspraak uh, die al jaren bestaat... in 2017, juni, voor het eerst dat uh, er een zwaarrichtige reden moet zijn om onderzoek te doen... naar alleen uitsluitend Turkse bijstandsgerechtigden. Ja. En dat het discriminatorisch is op het moment dat je alleen onderzoek doet... binnen een themacontrole naar Turkse bijstandsgerechtigden. Meneer de Ridder, het is discriminatie wat ja. u deed. Ja, nou, ik, Even terug naar het begin. Hè. Het gaat om mensen die een uitkering aanvragen... Ja. die blijken vermogen te hebben in het buitenland. Uh, en dan moet u mij zeggen wat, dat, wat er dan niet eerlijk aan is... dat ik erachter probeer te komen. Nou, dat u alleen Want, maar dat, wij het Turkse is... nee, dat is, nee, nee, bij Turkse Nederlands controleert... en niet weer allemaal. Als dat zo zou zijn, hè, dan, als wij uitsluitend Turkse mensen zouden willen onderzoeken... Dan, heeft, dan zit er misschien een punt in. Maar ik ben het er niet mee eens, omdat we namelijk voor alle mensen vragen... heeft u vermogen? In de heeft, heeft u vermogen? Punt. He, dat is gewoon de vraag. Ja. Uh, nou, dan is dus vermogen in het buitenland is dus een onderdeel van die vraag. Als mensen daarop zeggen, nee, ik heb geen vermogen... dan kunnen we dat controleren, zoals meneer zegt, dat klopt. En dat doen we bij alle mensen... Mensen die een bijstandsuitkering vragen. Want bij, bijstand is een groot goed in ons land. Ja. Maar daar moet je dus ook niet misbruik van willen maken. Maar de maken. rechter zegt dat u dat wel verkeerd doet. Ja, ik, ik, ik heb me neer te leggen bij de uitspraak van de rechter. Maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. En ik voel me daarbij gesteund ook door de staatssecretaris die ik er vandaag over heb gesproken. Welke? Uh, staatssecretaris van Ark. Uh, en van de VVD? Uh, z, zij ondersteunt uh, ook ons pleidooi om te zorgen dat we dit kunnen blijven onderzoeken. Zullen we de ook omdat, er, omdat er ook echt een probleem is. Mensen die vermogen hebben, of dat nou in het buitenland is of in het binnenland, uh, maakt niet uit. Ik wil alle Tilburgse aanvragers van de bijstandsuitkering gelijk kunnen behandelen. Dat zou ook discriminatie zijn als ik daar onderscheid in zou maken. Ja. Dat wil ik niet. Ik wil iedereen gelijk behandelen. Okay. Heb je vermogen, heb je geen recht op een uitkering. Meneer Grapperhaus? Nou, ik begin even met de simpele opmerking... dat wie vermogen heeft, geen aanspraak moet maken op een bijstandsuitkering. Dat mag niet. Ben, dat misschien is, meneer Kaja die niet is daarmee eens. Daar ben ik niet oh, ben je het niet mee eens. Oh, bent u het niet mee eens? Nou, ja, dat, dat is dan al in ieder geval een belangrijk schilpunt. <laughs> en wat het andere betreft, uh, ik denk dat uh, als uh, de gemeente zegt: Nou, wij vinden deze uitspraak niet terecht. Daar ga ik me niet over uitlaten, want dat doe ik nooit over rechtelijke uitspraken. Nou, dan moeten ze dat aan de Europese rechter voorleggen en daar kijken hoe dat verder uh, gaat. Gaat u dat, dat doen, gaat. meneer Rudder? Ja, we hebben dat onderzocht of dat kon, maar dat, dat bleek wat, uh, wat ingewikkeld. Gaat u dat niet uh, doen? Nee, dat bleek niet, bleek niet te kunnen, maar dat wil niet zeggen dat we ons er bij neerleggen. Wij zoeken nu andere manieren om te zorgen dat wij op dit punt ons gelijk alsnog kunnen halen. Ik heb het idee dat meneer Buma aan de kant van meneer de Ridder staat, als ik u zo zie knikken. Nou, in ieder geval, maar volgens mij is dat ook niet omstreden. De, de, de, alles doen om te mogelijk te maken om fraude aan te pakken. en uh, Ik vind het heel goed dat Erik de Ridder dus meteen... met de staatssecretaris is gaan spreken. Want als het nu niet kan, moeten we kijken hoe we het wel kunnen gaan doen. Want ik, ik vind het raar. Het, het is gewoon niet te verdedigen dat je dus... omdat je geen geld hebt. Want er gaat het om aanspraak maakt op geld van de staat. Daar hebben we met z'n allen afspraken over nee. gemaakt. Dan mag je geen eigen geld hebben. Als je het wel hebt... Dan mag je geen aanspraak hebben. Nog een keer uh, Amerika, ja. ja. Hier met name niet om met uh, bijvoorbeeld de Turkse bijstandsgerechtigde die uh, uh, miljoenen in Turkije hebben. Dat zijn uitschieters die zijn voorgekomen. Maar die zijn maar ik er ik wel heb, degelijk geweest. Ik heb, ik heb er, die zijn er wel degelijk. Ja. Daar, ik, daar baal ik ook van. Dat betaal ik zelf ook aan mee. Ik heb zelf ja. ook twee bedrijven. En uh, dat soort uh, uh, mensen hebben daar geen recht op. En nee. die doen eigenlijk de staat, maar ook de maatschappij uh, een nadeel aan. Um, maar waar het mij om draait is de Turkse eerste generatie... waaronder mijn opa ook vroeger viel... die hier heel een leven lang geld gespaard hebben... en één woning in Turkije gekocht hebben... en die woning niet verhuren... of op het moment dat ze willen remigreren naar Turkije... die woning willen gebruiken om daar te kunnen gaan wonen... hebben zij die woning aangeschaft. De wet geeft de mogelijkheid als je een woning hebt in Nederland... om tot en met 40.000 euro vrij te laten vermogen die woning te kunnen behouden met bijstand. Oké. Okay. Op het moment... En nu zegt dat het gaat die, om dat soort situaties. Die Turkse opa die heel zijn leven lang gewerkt heeft hier... Uh, uh, die heel zijn leven lang alles bij elkaar heeft gespaard om één woning te halen. Want ik heb dat ook bij de Centrale Raad aangegeven. Daar gaat het mij eigenlijk om, om die doelgroep. Ja. Het gaat mij niet om de doelgroep uh, oh. met wiettelers uh, nee, die precies. ook nog in de bijstand zitten. Nee. En die, uh, het gaat om hard werkende Turkse Nederlanders, zegt ja. u. Uh, nee, maar, maar ja, het, Turk, het... Turkse Nederlanders die ja. heel hun leven lang hard gewerkt hebben. Ja. En dat is nog eigenlijk een punt waar ik van vind. Het dat CDA dat, overlegt inmiddels wie het woord krijgt. Dat dat en politiek het wordt... opgelost moet worden. Ja. Erik de Ridder. Ja, nee, maar mijn, mijn punt is, uh, het gaat om Tilburgers. Als het gaat om Tilburgers, dan moeten alle Tilburgers een gelijke behandeling kunnen krijgen. En ik ben het helemaal met meneer eens. Als wij uitsluitend onderzoek zouden doen bij Turkse mensen, dan zou dat echt heel terecht zijn dat we daar worden terugvloot. Dat zegt, doen we niet bij onderzoek bij Nederlanders. Maar of mensen met een Nederlandse achtergrond, we doen het met mensen met een Turkse achtergrond, we doen het met mensen met een Marokkaanse achtergrond, met, een, met okay. welke achtergrond maakt niet uit. We rechter... willen alle mensen gelijk behandelen. Alleen is dat onvoldoende door de rechter meegewogen. Wat ons betreft, daar heb ik me alleen even bij neer te leggen. En nu gaat het wat anders proberen. Dank Zeker. voor dit moment, meneer Kaj. Nee, gaan nu door naar een volgende onderwerp. Want verslaggever Reinhard Meijer was eerder vandaag voor ons in Tilburg... om de stemming te peilen. Weten mensen al wat ze gaan stemmen? En waar maken ze zich druk om? Luister even mee. Ik ben niet mee aan de verkiezingen, sorry. Je hebt aan mij helemaal verkeerde. U telt ook mee. Ik ga maar naar een ander, want ik heb niks te zeggen. Hoe maakt u het? Goed. Heel goed, zelfs. Ik heb alles met mijn hartje begeerd. En woont u in een mooie stad? Het had mooier gekund. Het is geen mooie stad, daar ben ik heel eerlijk in, maar het is een hele gezellige stad. De politiek die gaat overal veranderen en dan start ik vier, vijf jaar zo en dan gaan ze het weer veranderen en dan gaan ze het weer gebruiken als staan voor mijn geld wat er niks aan het. Hier in Tilburg? Ja. Er wordt overal geld over de balk gegooid en uh... daar ergert u zich groen en geel aan. Ja, wat zou u zelf graag zien veranderen hier in Tilburg? Drugscreen de Nou, bijvoorbeeld zo'n Febo, dat mag wel eventjes opnieuw. Opgefrist worden. Is uitgebrand, zie ik. Ja, is dat lang geleden? Dat is al wel een tijdje geleden, ja. Midden in het centrum, is geen gezicht, hè? Nee, dat is geen gezicht. Dus u gaat op een partij stemmen die zorgt dat de VEBO zo snel mogelijk weer open gaat? Eerder voor de drugscriminaliteit, denk ik. Maar net zei u nog dat het zo goed ging. Ja, met oh, mij gaat het goed. Maar met de stad wat minder? Het is toch gewoon een dode staat? Nou, als Nederlander word je hier altijd gediscrimineerd, vind ik. Hier in Tilburg. Ja. Nou, mensen met een uitkering, mensen die een eigendom hebben, die moeten alles opgeven. En die buitenlanders, die hebben in het buitenland ook allemaal een eigen woning en die hoeven dat niet. En dan vinden ze discriminatie als ze daar. Achteraan gaan. Dus daar maakt u zich een beetje kwaad over? Heel kwaad. Gaat u stemmen? Ik denk het wel, ja. Ik twijfel wel, maar het zou wel terugkomen Ik twee voor meer voorgaan. Ja, ik hecht daar niet zo'n dingen aan, want ik ga ook niet stemmen. Nee, ik ga ook niet stemmen. Als u kwaad bent, zou u eigenlijk uw stem wel uh, moeten laten gelden ja, toch? Ze doen het toch gewoon hetzelfde. Ze luisteren er toch niet naar. Er gebeurt toch nooit niks. Gaat u stemmen? Ja, zeker. Op, dat moet ik nog even weten, maar wel een lokale partij. Ik heb zonder Nederland die landelijke politiek. Wat als u nou toevallig van het CDA of van D66 kwaad... dan Kamer gehoord, want daar wil ik niks mee te maken hebben. En als u het een cijfer zou moeten geven, hoe het nu is in Tilburg? Een acht. Goed, hè? Mag u nog even in één zin Tilburg verkopen van mij op de radio? Dat vind ik wel heel lastig om gauw iets te bedenken. Nou, doen we het niet. Toch? Nou, dankjewel, hè. Ik hoop dat het uitgezonden wordt zonder Alexander Pechthold. Het is gewoon een uh, uh, vieze vent. Maar Pechthold is hier niet lijsttrekker? Nee, maar die, die, die landelijke politiek die straalt ook uit naar, hier naar de gemeente. Moet u niks van hebben? Nee, helemaal niks. Dus u stemt hier in Tilburg op een lokale partij? Ja. Zo is het. Zo is het niet per se een heel groot vertrouwen in de politiek hier, meneer de Ridder? Nee, we, zijn, uh, we zijn gelukkig als CDA zijn een, een lokale partij met een landelijk netwerk. Ja, maar die meneer ja. zei, als u van het CDA zou zijn, dan zou ik u langs de kant van de weg gooien. Ja, nou ja, dat is een, een mooi begin van een goed gesprek. <laughs> dan. In de kant van de weg. Wat ja. is het met de FEBO? De uh, FEBO is afgebrand. Ja, dat is ongeveer een half jaar geleden gebeurd. Uh, en uh, ja, de, de, de, nou, een doren in het oog, uh, moet ik zeggen, te midden van een stad, een binnenstad, die volop in ontwikkeling is. Uh, en uh, daarvoor moet je zeker bij het CDA zijn, zegt <lacht> tegen mevrouw. Oké, okay. nou, dat hebben we dan weer gehoord. Ja Ding van Tijs. Frank Bosman, je bent onze commentator vandaag... en je hebt je verdiept in Peerke Donders. Wat is er aan de hand? Nou, Pirke Donders, iedereen uit Tilburg kent hem wel. Oh. Dat is namelijk een uh, pater die uh, in uh, de 19e eeuw... Uh, vrijwillig naar Suriname is gereisd... om daar de Melaatse medemens te helpen. Je moet begrijpen, Melaatse in die tijd... werden uit de maatschappij geschopt... en niemand wilde met hen omgaan... met vanwege het gevaar op besmetting. Dus dan die mooie mens hebben ze hier in Tilburg... een prachtig standbeeld gegeven in het Willemina Park. En dan was er in januari enige commotie... Om omdat een aantal mensen uh, uh, dat standbeeld graag weg ja, wilden Herman, hebben. Herman Fittes heeft een opiniestuk geschreven dat beeld moet weg. Toch? Ja, ja? Dan, ja, ja? ja dan, dat kan zeker, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want uh, de, de, de tegenstanders zeggen dat dit beeld namelijk racistisch is. Het representeert de rechtopstaande witte man... die hooghartig neerkijkt op een knielende man koloniale en raciale verhoudingen, citeer ik hier iemand uit het Brabants Dagblad. En dat, klopt, dat, dat lijkt misschien ook wel zo, maar als je iets van de katholieke iconografie weet... snap je wat er aan de hand is. Dus je ziet de pater rechtopstaand... en voor hem knielt uh, iemand neer. En dat is altijd in katholieke beelden. De heilige staat rechtop... en degene tot wie de heilige iets moois gedaan heeft... die knielt of die zit, maar die is lager dan de heilige. Want ja, dat is degene die de zegen en het hel van die heilige krijgt. Alleen in dit standbeeld is de rechtopstaande man... Uh, mag je aannemen, wit? Hoe wil je dat het standbeeld ook. Pierre Cadondes was waarschijnlijk dit? blank? Ja, zeer waarschijnlijk. Ja, okay. de, de geschiedenis is er niet helemaal eenduidig over, maar okay. wij denken ervan wel. Ja. En de man die uh, kniend bij Pierre Cadondes zit, heeft een, heeft een volgens deze klagers duidelijk zwarte. Uh, uh, gelaatstrekken ja. en uiterlijk. En, en daarom... dus zou het raciaal zijn. Maar als je iets begrijpt van wat Peer Cadondes daar met zijn medebroeders in Suriname is gaan doen. is het wel dat hij de onaanraakbaren van onze samenleving. uit liefde voor Christus toch heeft willen hij aanraken. Hij heeft iets heel nobels gedaan, I iets heel en, moois gedaan. Als er en iemand heeft... een standbeeld van die die zijn. Helemaal fit is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U wilt dat het beeld toch weggaat? Nou, het ligt iets genuanceerder. Ik wil uh, uh, bijdragen aan bewustzijn en de oplossingen. Uh, is aan de gemeente. En uh, die discussie is wel van belang. Wat is het probleem met het beeld? Mm -hmm. Nou, ik mag een vraag stellen aan de heer. Ja, de mag ook. Oh ja, dat is wel efficiënter, hè? Gaat uw gang. Ja, um, ja. U bent wethouder van City Marketing. Oh. Zeker. Is het een religieus standbeeld? Nou ja, het is, een, het is een rijksmonument. En volgens mij is het een standbeeld waarop een... Uh, uh, een, een, overigens, hij is niet heilig, hij is zalig uh, verklaard. Uh, maar Donders uh, ja, Volgens mij een monument van, van de stad. Uh, is, even, voor is, uh, de niet-katholieke zalig is, u, u is minder, kunt minder, u heilig er, minder heilig dan hij is. Minder ja, heilig hij, dan ja, hij is. Hij heeft een, hij nog één wonder ja, nodig. Maar dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dan nog één wonder. Nou, Pirke Donders is voor mij, ik ben een katholiek van boven de rivieren, is echt een van de grote symbolen in Nederland van de Barmhartigheid. Meneer Vittes maar mijn vraag was of het een religieus standpunt. Ja, is. Ja, dat was de vraag. Ja, dat goed. weet ik niet. Het is, het is een standpunt wat er al sinds jaren en dag staat volgens mij. Het is dus een Dus u weet het mijn... niet? Ja? Of, u nee. zegt, of u zegt het heeft nog meer betekenis dan ik alleen dan de religieus? Nee, maar ik, ik weet niet helemaal waar deze vraag heen gaat. Nee, maar dan je moet je de eerst de vraag... antwoord geven, dan hoor je de volgende vraag. Ja. Ja. Nou, ik denk, ik dus ik goed, dat is uh, niet het helemaal duidelijk. Meneer Grapperhuis, wil je helpen? Nou, ik denk dat het uh, mede een religieus standbeeld is. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel Tilburgers trots zijn... op zo'n uh, uh, stadgenoot ja. die gewoon zijn leven heeft ingezet... voor de mensen die verstoten waren in de Surinaamse maatschappij... omdat ze lepra hadden. Ja. Maar het heeft ook zeker een religieuze inslag, absoluut. Ja. Ja, dan, moeten we verder, vittig, ja? dan moeten de experts verder ingaan op de, de betekenis van het standbeeld. En ik ben het niet eens met wat de heer Bosman daarover zegt... want ik, denk dat er, ik heb veel reacties gekregen uit de katholieke hoek. Ik ben zelf ook katholiek. Daar wil ik zo meteen uh, iets meer over zeggen. Een tweede vraag aan meneer de Ridder is uh, of hij het met mij eens is... dat het standbeeld een representatie is van oude, koloniale en raciale verhoudingen. Nee, nee daar, ben ik, daar ben ik het niet mee eens. Uh, nee, nee, nee. Uh, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Uh, nee, omdat, omdat volgens mij wat je daar ziet... is inderdaad iemand uh, die uh, de, nou, in, in, in, een, in een pose is afgebeeld... waarbij iemand die het duidelijk moeilijk heeft... Uh, aan, uh, op de grond uh, zit en uh, knielt en iemand die, die da daar aan het helpen is. Dat is volgens mij wat daar wordt uitgebeeld. Wat ik overigens ook wel opmerkelijk vind... is dat er wordt, er wordt nu... Uh, en ik, ik wil ook niet voorbij gaan aan dat mensen er gevoelens bij kunnen hebben... als je de context van het beeld niet snapt. Hè. Dus daar, daar heeft het college ook op geantwoord. En overigens ook het CDA een oproep toegedaan... Leg nou uit wat de context van dat beeld is en hoe we dit nou moeten begrijpen. Zodat ook mensen die er nu langs fietsen of langs lopen... en het beeld niet kennen, Pirke niet kennen... Niet kennen uh, de, de context van de tijd niet kennen... Uh, dat je die in ieder geval uitlegt van wat okay. zien we hier nou? Wat wordt hier nou uitgebeeld? Ja, van welke context, van welke tijd bedoelt u dan? Nou, dat bedoel ik de context waarin Pirke en hij oh. ging overigens niet alleen nee, volgens mij alleen. om mensen met lepra daar te helpen... Nee, maar, maar, ik maar ook, heb ook het mij om ze nou, te verkeren. Nou, nou, en volgens mij ging het daarom dat hij dat daar in die tijd was... dat de onaanraakbaren door hem werden aangeraakt. en Nog één zit om de context van het beeld en de geschiedenis van het beeld. beeld begint in 1926. Wat is de betekenis in katholieke zin van dat beeld? We praten over iconografie. Maar het gaat niet alleen om de betekenis dat van het beeld in katholieke punt. zin. Dat is mijn punt. Dat zou de gemeente eigenlijk ja, onderzoek moeten faciliteren om dat eens na te gaan. Okay. Wie is de opdrachtgever Ik, voor geweest van het beeld? Van het beeld. Ja. En wat, hoe luidde precies ja. de opdracht... Hoe luidde precies de opdracht? Daar gaan we onderzoeken. Ik wil even naar de meneer die achter u staat. Dat is Kenneth Stam van de PvdA in ja, Tilburg. Goedenavond. U wilt ook graag hier iets over zeggen? Klopt. Ik ben uh, kandidaat raadslid voor de PvdA hier in Tilburg. inderdaad. Ja? En um, Samen met een paar partijgenoten hebben wij een voorschotje genomen... Inderdaad, om een uh, bordje neer te leggen bij het standbeeld. Een soort van ludieke actie om het college daarmee op te roepen... om inderdaad het beeld in de juiste context te plaatsen. Ik ben blij dat uh, de heer De Ridder inderdaad, uh, dit voorzetje over wil nemen. Okay. Dat hoor ik nu. Um, wat ik me wel afvroeg is... Uh, wanneer gaat dat gebeuren? Want um, het bordje ligt er nu al mij, een paar maanden. Ik ben hartstikke blij dat het bordje er is blijven liggen. Goed teken. Uh, gaat het op korte termijn gebeuren of niet? Ja, wat mij betreft wel. Ik ben niet uh, belast met uh, de monumentenzorg in deze stad. Ik heb een hele brede portefeuille waaronder zit marketing. Maar uh, monumentenzorg zit daar nog niet in. Uh, misschien de is volgende een periode. Het is een rijksmonument, uh, ze hebben Je, je kan er niet zomaar een bordje tegenaan spijkeren. Wat wat dan maar we zullen dan dan we... daar volgens mij, wat mij betreft, iets bij zetten. waardoor de context van het beeld kan worden begrepen. Dat is het volgens mij om te doen. Ja, absoluut. Want het is een rijksmonument inderdaad. Als wanneer ik in een museum ga, dan uh, zie ik altijd mooie kunst hangen. en dan staat er een mooi bordje naast. van In welke context, welke bedoeling? de kunstenaar had. Ja. Om uh, hetgeen af te beelden wat ze, wat ze afbeelden. Uh, het is niet alleen uh, bij het per Perke Donders standbeeld. Dit moet bij meerdere beelden gebeuren. Het, het, ik hoop ook dat het college dat dus niet alleen nu, omdat er ophef is ontstaan. bij het standbeeld van Perke Donders daadwerkelijk actie neemt, maar gewoon met alle beelden okay. en alle kunstuitingen hier in Tilburg. Punt dezelfde. Dankjewel. Ik wil even naar Simon Buma. Want het CDA heeft hier wel, uh, uh, dit onderwerp wel vaker op de agenda gezet. We hadden pas nog staatssecretaris Knopte. Die zei van uh, dat gedoe over Zwarte Pieten, over Cowboys en Indianen moeten we allemaal niet zo moeilijk over doen. Hoe zit u in dit debat? Ik vind dat, dat we wel bereid moeten zijn bij zo'n standbeeld... om niet alleen nu met de ogen van nu te kijken. Want dan kunnen we echt alle beelden in Nederland zo'n beetje omhakken... en dan hebben we een kaal landschap. Want alle beelden staan in de context van hun tijd. En dit standbeeld was een doorbraak. Namelijk dat er erkend werd dat ook de medemens in Suriname... of die nou slaaf was of niet, door ons beschermd moest worden. En dat we nu met onze ogen van nu anders kijken, dat snap ik wel. Maar echt, dan wordt iedereen die vroeger goed deed... maar dat niet volgens de normen van nu als nog iemand die fout is. Ik vind het heel zinvol om daar een bordje bij te zetten. Ik hoop wel dat dan de discussie niet gaat ontstaan wat weer op dat bordje moet. Dat kan namelijk ook nog. Maar dat kan ik me voorstellen. Maar ik zou zeggen, Tilburg, wees er trots op. Ik denk dat dit een, misschien wel een, een eerste standbeeld is. Wat zo laat zien dat Nederland ook een verantwoordelijkheid heeft voor mensen buiten ons land. Ja, Frank Bosman. Ja, oh, dat is een applaus. Oh, ja, de CDA-afdeling is goed vertegenwoordigd. Nou, ja, misschien oh. ook andere mensen, Vensen dat weten de we wel. Van, ja. Van een protestant in Tilburg. Van ja. een protestant in Tilburg, Frank Bosman. Ik zou het ontzettend goed idee vinden als uh, er een bordje bij gezet wordt waarin uh, uitgelegd wordt wat de historische context is en ik wil daar graag aanbieden om erover mee te denken. Ik okay. vind uitstekend okay. idee. Nog één keer minister Stam? Ja. Ik wil sowieso inderdaad, ik vind dat een hartstikke mooi, uh, mooi initiatief, maar ik wil dan echt wel dat er ook historici uh, goed, aan meekijken. goed aan meekijken. Daarbij wil ik ook nog aan toevoegen dat uh, ik het vooral ook belangrijk vind dat... Uh, nee, nu weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Nou, dan gaan we eigenlijk. door. Want op zich is dit punt wel helder nu. Meneer Buma, nog even over meneer Knops. Vindt u het goed dat hij zo op Zwarte Piet tamboureert... en op cowboys en indianen? Nou, ik vind het punt wat hij maakte heel belangrijk. En het is, het is niet voor niks dat we eigenlijk... nu over een vergelijkbare discussie spreken. Namelijk, wat ik blijf zeggen, met de wereld van nu... kijken naar allemaal tradities... Om, door de situatie de ontstane ontstaan... veranderingen niet begrijpen... Ja. Dat wordt echt een saai land. Oké, okay, meneer, meneer Grapperhuis, u heeft vroeger Indiaantje gespeeld. Heb ik me laten vertellen. Een cowboytje. En cowboytje. Ja. Tegelijkertijd zegt u over Zwarte Piet, dat is racisme. In uw boek nee. Rafels nou ja, aan de rechtsstaat. Kijk, uh, ik heb over Zwarte Piet gezegd, en dat blijf ik zeggen. Ik heb er begrip voor dat er mensen zijn die zeggen. Ja, daar voel ik me toch uh, ongemakkelijk bij. Vanwege een huissleur zeggen ja, dat, dat is toch een beetje uh, de blanke die zich uh, zwart schminkt. Uh, Ik vind dat je zeker met elkaar moet kunnen zeggen. Nou, een traditie uh, kun je ook een keer uh, onder de loep nemen. Ik vind overigens, Sinterklaas is voor mij de grote. Dat is echt een traditie. En als u historisch kijkt, is Zwarte Piet er ook pas uh, betrekkelijk laat uh, bijgekomen. U kunt hem missen. Uh, nou, inderdaad, ik vind... Maar Het mooie van het CDA is dat we daar dus... Uh, Verdeeld de over denken. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Zodat er een maatschappelijke discussie plaatsvindt. Maar nogmaals, ik wil even één ding heel duidelijk gezegd hebben. Sinterklaas uh, uh, moet, blijven. Nou, moet, uh, thuis, moet blijven. Thuis, blijven. Oh, sorry. Oh, oh, sorry. En uh, ik vind ook dat kinderen gewoon uh, cowboytjes en indianenpakken moeten krijgen voor Sinterklaas. Oké, okay, meneer Buma, u heeft ook uh, tegenstanders van Zwarte Piet in de partij, blijkt nu. Ja, en dat vind ik in maart ook niet zo erg, moet ik zeggen. Want Als die in december. Het is, ik vind het meest vermoeiend van die discussie dat, dat wanneer Nederland al lang weer andere dingen doet, wij op de waar wij ook komen. Ik merk het zelf ook. Deze discussie groots moeten voeren. Volgens mij, ik moet eerlijk zeggen, de discussie die we net hadden over dat Perk Donder stand, standbeeld... dat heeft op dit moment een, een, een, een momentum hier ja, in deze stad. Klopt. Daarom moeten we het moet ook dus voeren. Ja. we gaan door naar een volgende vraag uit de zaal. Gaat uit de gang. Hoi, mijn naam is Bernice en um, ik heb even een andere vraag. Ja, ga je gang. Uh, aan Buma. Um, op welke partij zou je stemmen als er geen CDA was? Oh, wat een goede vraag. Ja. Ik hoor mensen roepen. mijn vinger kan maar één knopje aan en dat is het CDA. Bernice, hier moet je geen genoegen mee ja. nemen. Gewoon nog een keer. Kom op, kiezen Buma. Ja, je moet kiezen. Nee. Want <lacht> ik, ik moet kiezen, dat klopt. Ik kan maar gelukkig kiezen in de wereld waarin ik leef. Daar is gelukkig het CDA en daar stem ik op. Ik heb Benice voor de uitzending even gesproken. Ik wist niet dat ze dit ging vragen. Ze zei, ik weet nog niet wat ik ga stemmen. U kunt haar stem winnen door nu gewoon een antwoord te geven. Door te zeggen wat ik niet stem? Nee, door dat u wel stemt als, ja. u, als het CDA niet zou bestaan. Nee, ik, ik wil geen kiezers winnen door te vertellen wat ik zou stemmen als er geen CDA was. Benies? Dat zou een rare campagne worden. Benies? Wat is uw belangrijkste standpunt? Oh, dat is ook nog wel belangrijk. Wat vindt u heel belangrijk? Als ik, als ik nou mag zeggen wat ik belangrijk vind... dan is dat dat we in een land leven waar mensen respect voor elkaar hebben... waarin mensen naar de ander kijken... als iemand waar ze belang bij hebben... waar ze zelf het gevoel van hebben... daar wil ik ook naar omkijken. Dus omkijken naar elkaar in een samenleving... waar mensen respect hebben voor elkaar. En als we dat een beetje dichterbij kunnen krijgen... dan denk ik dat wij een betere samenleving krijgen. Oké, okay, Maarten staat achter Bernice. Ze heeft ook nog een vraag. Ik had nog een vraag voor de heer Buma. Ik heb... Uh, uh... Ik geloof dat het bij buitenaf was, de heer Buma, toch echt de uitspraak horen doen... dat hij meer geld over had voor veiligheid. Dat was het thema van het begin van de avond. Ja. De heer Grapperhaus, ja, die zit natuurlijk in het kabinet... en die moet wel terughoudend reageren. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat hij ook ontzettend blij is met die oproep. Maar kan hij die oproep ook materialiseren, de heer Buma, met zijn coalitiegenoten? Ja, absoluut. Oh, meneer Grapperhaus gaat iets zeggen, ja? Zetten, ga ja? ik even voordringen. De meneer Grapperhaus? Want ik kan het uh, uh, uit de ervaring zeggen. Het kabinet maakt structureel 267 miljoen euro op, uh, vrij extra om in de politie te investeren. Buma wilde meer. Buma wilde meer. 100, wacht even, één seconde. 100 miljoen voor ondermijning. En uh, vanuit het CDA is het pleidooi gekomen... om toch nog daar bovenop... nog extra te doen. En wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het heel verstandig is... dat we uh, met elkaar uh, de veiligheid nog verder... Uh, u ondersteunt verder in het pleidooi van meneer Buma, ik, hoor. Ik vind het een heel verstandig pleidooi. Het kabinetslid Bu uh, Grapperhaus ondersteunt het pleidooi, nou... Ik kan er misschien wat afgroeien nog naar het zuiden hè, voor de ja, organisering. Ja precies, dan kunnen zelf. ze hier ja, we nog gaan meer gaan gebruiken. Vijf, ja. Meneer Buma, ja, ja, we, begonnen, wat, deze, we begonnen deze uitzending met ja. dat het hier zo'n links college is. Zou u het landelijk zien zitten, regeren met SP en GroenLinks? In de volgende coalitie? Nou, nou, op zichzelf het verrassende hier is dat het GroenLinks was... waarmee we onderhandeld hebben, maar wat wegliep. Ja. En de SP zei van tevoren al, we willen überhaupt niet met de VVD gaan U zou het best willen. Nou, ik vind zelf dat het CDA bereid moet zijn... en dat heb ik ook bij de, uh, voor de verkiezingen gezegd zeggen... Nog, nu nog met alle democratische partijen samen te werken. En ook landelijk geldt dat. En dus ook landelijk, Oké, okay. ja. Frank, ja. jij bent lid van twee partijen, heb ik hier staan... de SP en de ChristenUnie, yep. maar na een uur CDA aangehoord te hebben. Wat ga je stemmen? Nou, geen CDA natuurlijk. Ze <laughs> nee. nee. hebben we je niet overtuigd, deze man. Nee, nee, mijn vingertje wil nooit op dat knopje van het CDA. Nou, drukken. Okay. Dat lukt niet. Nee, dat gaan sorry. we dat niet doen. Nee, Ik zeg hartelijk dank. Tegen Erik de Ridder, tegen Sibro Buman, tegen Vert Grapperhaus, Frank Bosman en iedereen die zich heeft laten horen. Dank voor het komen, dank voor het luisteren. De peiling van Thijs is de hele week te horen op NPO Radio 1 tussen half zeven en half acht. Morgen Katwijk, de ChristenUnie met Gert-Jan Zegers, Ari Slop en hun lokale held ter plekke. Woensdag zijn we in Haarlem met GroenLinks. Donderdag Leiden, Partij van de Arbeid en vrijdag Zutve met de SP. Bedankt voor het luisteren en tot de Dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Duitsland is de man die bekend stond als de boekhouder van Auschwitz. op 96-jarige leeftijd overleden. Oscar Greuning werd eind vorig jaar definitief veroordeeld tot vier jaar cel. Als SS-onderofficier -of was hij verantwoordelijk voor de bagage van de Joden. Hij stuurde hun geld op naar Berlijn. Minister Grapperhaus komt met een commissie... die ervoor moet zorgen dat rechercheurs minder papierwerk krijgen. De actie komt na een oproep van politiebond NPB. Die stelde dat veel recherchewerk blijft liggen... omdat de rechercheurs bezig zijn met papierwerk. Het zenuwgas waarmee een Russische dubbelspion in Engeland is aangevallen... is in Rusland ontwikkeld. En daarom is het ook zeer waarschijnlijk dat Rusland achter de aanval zit... zegt premier May. En May wil daar zo snel mogelijk tekst en uitleg over van de Russen. En trainer Gert-Jan Verbeek en directeur Jan van Halst van FC Twente... zullen dit seizoen niet meer optreden als tv-analyticus. Supporters van de nummer 17 van de eredivisie hadden geklaagd... dat de twee beter hun tijd en energie in Twente kunnen steken. Verbeek en Van Halst zijn het daarmee eens, zeggen ze. U rijdt rustig over de weg. Handen nonchalant aan het stuur. Als er ineens een vrouw naast u in de auto zit... Hey.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 Mogelijk gemaakt door Van Bokstel Hoorwinkels. Drie generaties in Nederlands-Indië. Daar werd wat groots verricht. Van Diederik van Vleuten, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR. Hij was jarenlang het gezicht van D66... en is nog altijd een zeer, zeer succesvol schrijver... die eind 2016 bij zijn 85e verjaardag... een jeugdboek en een novelle over het klimaat publiceerde. En dus is het geen wonder dat hij dit jaar... het essay van de Boekenweek schrijft die als thema natuur heeft. En misschien kan hij je helpen... Van natuur moet. Hier is Jan Terlouw. Kunststof. Uw presentator. Jenny Brouwer. Meneer Terlauw, al uh, direct in het begin... komt u met een pittig statement in uh, het essay. Ik citeer... Liefde voor de natuur heeft vooral met je karakter te maken... en veel minder met de plek waar je opgroeit. In een stad of in een dorp. Wat bedoelt u daarmee? Nou, je zou kunnen denken dat iemand die in een dorp opgroeit en omgeven is door natuur... vanzelfsprekend daardoor liefde voor de natuur heeft. En anderzijds dat als je er weinig in de stad van merkt dat het omgekeerde het uh -huh. geval is. Maar het is mij steeds gebleken dat dat niet waar is. Je, ik heb vier kinderen en de een houdt veel meer van de natuur dan de ander... Uh, maar wat mijn... voor karakter moet je dan hebben om liefde op te vatten voor de natuur? Omschrijft u dat karakter? Ja, uit? of het woord karakter, nou, misschien moet je zeggen aanleg. Mm -hmm. Of uh, kunstzinnige aanleg, of juist. Uh, uh, kunstzinnige aanleg? Ja, dat weet ik niet. Ik... Karakter is misschien niet helemaal het goede woord. De aanleg om natuur mooi te vinden of om er weinig om te geven. Tja, het is mee... of misschien persoonlijkheid, ik weet niet hoe je mm -hmm. het moet noemen. Interesse. Interesse, ja. En, en u zegt, uh, niet alle kinderen, u heeft uh, vier of vijf vier kinderen, kinderen, vier kinderen, ja. hebben niet allemaal evenveel interesse. Maar nou, de een hem. meer dan de ander, Zo vanzelfsprekend. Ja. De een houdt meer van het een en de ander houdt meer van het ander. En heeft u ze met de natuur, met liefde voor de natuur, grootgebracht? Dat hoop ik wel. Op wat voor manier heeft u dat gedaan? Wat zegt u? Op wat voor manier heeft u dat gedaan? Ja, ik hoor mijzelf heel vreemd. Ik weet niet of dit op de zender ook... Uh, nee, het is niet op de zender hoorbaar. Hoort u mij goed? Want ik hoor een rare ja. uh, echo. Maar goed, <tus> dit gemeente. Uh, ja, we, de kinderen zijn opgegroeid in Utrecht, in de stad. Mm -hmm. Daar zijn ze geboren. En er was dus de aanraking met de natuur beperkt. Oké, okay, we hadden een tuintje... En, een tuintje. Ja, een tuintje. En we gingen zomers uh, naar buiten. Maar ik ben ook niet iemand die de namen van alle planten kent... En, de, en die een vogelspotter is en zo. Dat helemaal niet. Dus ik heb ze helemaal niet speciaal met liefde voor de natuur opgevoed. Maar wel met het madeliefje, want die stond natuurlijk wel in dat tuintje. Die waren er wel. Dat vind en ik zo'n mooi verhaal. Overal ik is ik... natuur, hè? Vertelt u dat dus, dat verhaal over het Madeliefje? Ik wou dat ik het eerder had geweten trouwens. <laughs> nou ja, ik, ik heb daarin geschreven. Je kunt over de grote dingen van de natuur nadenken. Dat mm -hmm. is ook belangrijk. En verre reizen ook, maken. Ja, maar het is ook vlakbij. Mm -hmm. Bij iedereen kan een Madeliefje vinden in een park. Of waar dan ook. En zo'n Madeliefje is al zo'n mooi dingetje. Als je daarnaar kijkt in de zon, dan zijn de blaadjes open... en s'nachts zijn de blaadjes gevouwen. Nou, je kunt er zo'n kind zeggen, zullen we het even nacht maken? Zet er een bekertje overheen, gaan een kwartiertje wandelen... komt terug, tilt het bekertje op en ja, de blaadjes zijn nu gevouwen. En dan kun je kijken hoe ze, omdat de zon schijnt, weer opengaan. Zoiets kleins is zo dichtbij. Wie heeft dat u voor het eerst verteld? Of is er iemand geweest, heeft uw vader dat aan u laten zien? Herinnert u zich dat? Ik weet het niet meer. Nee? Ik weet het niet meer. Nee, er zijn zoveel dingen in de natuur... Mijn vader was een stadsjongen, maar hield enorm van de natuur en had groene vingers. Iedere dorre cactus onder zijn vingers bloeide. Echt waar. Ja, echt waar. Een predikant, maar hè? Hij hield er ook heel erg van. Dus uh, toen hij in het dorp, hij was dominee, dorpsdominee werd, dan had hij ook kippen, zette hij op eieren en uh, hij ging heel veel de natuur in en nam ons mee. En kijk, wat een pracht, hè? En dat helpt natuurlijk als je dichtbij de natuur... als je iemand hebt die je erop wijst hoe mm -hmm. mooi de natuur is, dat helpt een stuk. Dat helpt enorm. En deed uw moeder het ook of was het vooral uw vader die uur Mijn u vader wees? deed het meer. Maar moeder genoot er ook wel van, hoor. Die kon zo te zeggen, oh, sta toch vroeg op en merk hoe prachtig het dan is. Oh. Of als er een bloeiend heideveld was, dan kon ze enorm van genieten. En vader plukte altijd bloemen voor haar. Indien die zelf in de tuin kweekt en bracht ze binnen... Ja. U heeft trouwens ook een prachtige anekdote gelijk al op pagina 1... hoe u als, uh, als kleuter groeide op in een dorpje op de, op de Veluwe. En u, uh, hoe u als kleuter werd omringd door, door bomen rondom het huis. En als het dan enorm ging stormen... dan dacht u dat die bomen woedend waren op elkaar. Ja, als kleuter. We waren omringd door bomen in garder uh, op de Veluwe. Dat mm -hmm. is een en al boom. Ja, dat dacht ik. Maar u zag dus eiken. bomen met menselijke eigenschappen. Ja, ik zag ze met menselijke eigenschappen. Ik dacht, oh, die zijn woedend op elkaar. Was dat de, de schrijver, Jan Terlouw, al, of is dat gewoon het kind? Ach, dat is het kind. En, en, ja, we vertelden ook altijd sprookjes. Ik weet nog wel, toen mijn, ik vertelde altijd aan mijn jongere broertjes en zusjes... dat er een kabouter in de boom zat. Er zat een gat in een boom met een bocht... En dan altijd had ik net zijn puntmuts gezien. En als het bijkwam, kwam was die net weer weg. En Nou ja, dat soort fantasieën heb je dan als kind. Kinderen hebben ongelooflijke fantasieën. Maar bij u is het niet opgehouden, volgens mij. Ik heb het verder ontwikkeld toen, toen we zelf kinderen kregen. En ik, dan word je voor de taak gesteld om zo'n kind te gaan opvoeden. Die kinderen. Daar kunnen we dan niks van. Wat weten we daar nou van? Ja. heb je niet voor doorgeleerd. En ik merkte hoe ongelooflijk functioneel het verhaal is. Als je met een verhaal heb je meteen de aandacht van een kind. En je kunt allerlei onderwerpen bespreekbaar maken via een verhaal. Dus als een kind iets deed wat me niet zin, dan kunnen we zeggen: foei, straf. Maar veel functioneler om er een verhaal over te vertellen. Want weet u, kinderen, kinderen hebben alle gevoelens die volwassenen ook hebben. Ze zijn niet een soort halve mensen. Nee, het zijn kleine mensen. En ze hebben de woorden niet. Die moeten ze nog leren. En dat je ze nou helpt om de woorden te vinden om hun gevoelens iets duidelijker voor zichzelf te maken. En dat kan fantastisch via een verhaal. Wat prachtig dat u dit zo vertelt. Want exact dit verhaal vertelde Sander Terlouw, uw dochter, aan ons. Dat u ze inderdaad eh, eigenlijk altijd duidelijk heeft gemaakt dat ze dezelfde emotionele wereld hebben als volwassenen... en dat u ze ook op die manier altijd heeft toegesproken. Ja, ik en dat heb... ze met verhaal is grootgebracht. Altijd via het verhaal, nooit met straf. En daardoor hebben de kinderen allemaal een rijke woordenschat... en zijn ze gewend om, om de dingen te proberen te benoemen en te bespreken dat is heel behulpzaam in de rest van het leven ook. Waarom waren u en uw vrouw, neem ik aan, daar zo van doordrongen? Dat u het op, want u zegt, je, bent, je wordt daar niet voor opgeleid... om kinderen op te voeden en ze groot te brengen. Wat deed u besluiten om het op die manier te doen? Ik merkte het. Zo, <coughs> ik ben een beetje verkouden, Af en toe is het helemaal kuffen? niet. Erg. sorry. <coughs> ik merkte het meteen toen de oudste, Sanne... laten we zeggen twee jaar was, het eerste het beste verhaaltje... Ik merkte dat is, vindt ze fantastisch. Dus volgende dag weer een. En ik merkte het gewoon in de praktijk hoe ongelooflijk functioneel het is. En als je er dan over gaat nadenken, dan zie je dat alle culturen het ook altijd hebben geweten. Uh -huh. Dat het verhaal in culturen een rol heeft gespeeld in de vorm van een gelijkenis, een legende, een fabel, een volksverhaal. En, en dat hebben mensen altijd gedaan. Maar niet iedereen in... heeft de gave van het vertellen van een goed verhaal. Nee, de een zal het beter kunnen dan de ander, maar iedereen kan het wel een beetje. Hm. En ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik ben intussen tot de conclusie gekomen, of intussen allang... dat er niets sterker is dan het verhaal. Het is veel sterker dan PowerPoint. Het is zelfs sterker dan muziek, of vond ik dat ook een geweldig communicatiemiddel hm -hmm. vind. Maar het verhaal... In een zaal zeg ik wel eens, zal ik u een verhaal vertellen. Meteen wordt het stil. Huh? En of je nu politicus bent of schrijver, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Nee, het is voor iedereen. Hm. Iedereen kan het verhaal vertellen, het gebruiken. Ook de directeur in de fabriek. <coughs> het verhaal. Met een verhaal kom je binnen bij mensen... Zoals u onlangs nog deed. Hè? In uh, 2016 bij de Wereld Draait Door. Het verhaal van het touwtje uit de brievenbus. Dat was natuurlijk een perfect verhaal eigenlijk. Ja, dat was dan, ik gebruikte de metafoor voor vertrouwen uh -huh. van het touwtje uit de brievenbus. En ik wist niet precies wat ik ging zeggen. Maar ik dacht wel, als ik het over vertrouwen heb... en ik gebruik die metafoor, als ik dat drie keer zeg, dan komt het binnen. Het is ongelooflijk wat een uitwerking dat had. Ja, het is heel verrassend geweest... Ik, ik kon spreken over zeven minuten over wat ik wou... en ik zei nou, over natuurbescherming, de noodzaak daarvan. Mm -hmm. Maar toen ik zei, en dat lost we alleen maar op... als we elkaar weer meer vertrouwen. En kijk, ik ben niet iemand die zegt, vroeger was alles beter. Nee, maar helemaal sommige, niet. Maar sommige dingen wel. We vertrouwden elkaar meer, vroeger. En als je erover nadenkt, dan zie je dat het heel belangrijk is... Maar het signaal wat ik kreeg toen ik dit had gezegd, dat de mensen daar zo op reageerden, bewijst haast De kracht hoe ze het missen. van het verhaal, maar ook de kracht ja, van het ook, verhaal. Ook de kracht van het verhaal, maar ook hoe de mensen het missen. Mm -hmm. Dat ze vertrouwd worden door de overheid, dat zij de overheid kunnen vertrouwen, dat ze weer dingen durven met een hand drukken en niet met een contract. Mensen missen het. Dat bleek uit die enorme reactie. Ja, ja, ja. En dat het een perfect beeld is. En ze, Hoorde ik u nu net zeggen dat u er van tevoren niet zo over had nagedacht? Jawel, toch? Ik had, Dit beeld ik, moet toch heel... Ik wist middags dat ik dat zou mogen doen. Zeven minuten daar spreken. Ja. En Ik had natuurlijk over nagedacht waarover dan. Ja. En ik dacht, nou, ik ga het hebben over wat we de natuur aandoen. Want dat houdt me zeer bezig. En dat is, dat is ook het onderwerp van het essay. Mm -hmm. Maar, en ik, ik dacht, ja, ik moet ook zeggen, hoe lossen we het op? En daar speelt vertrouwen een rol bij. Ja, daar had ik een beetje over gedacht, natuurlijk. Maar het beeld van dat touwtje uit die brievenbus? Ja, dat had ik ook bedacht, ja. dat ik dat ging gebruiken. Prachtige metafoor. Goed, de, de tegel ligt daar voor u. Is inmiddels beschreven en straks wordt duidelijk wat daarop is komen te staan. U was hier tien jaar geleden ook in dit programma in Kunststof... samen met uw dochter Sanne, met wie u uh, detectives uh, heeft geschreven. En toen schreef u op de tegel, weet u dat nog, wat nee. u toen opschreef? Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Oh, en dat laten. werd later een boektitel. Ja. <kwijls> Zeker, ja, dat is een titel van een boek geworden. <laughs> Ik ben heel benieuwd of dit later ook een boektitel <laughs> gaat worden, Jan Terlouw. Um, goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. U bent van oorsprong natuurkundige, Jan Terlouw. En we kennen u natuurlijk vooral als uh, schrijver en politicus. Uh, als jeugdboekenschrijver heeft u klassiekers op uw naam staan. Oorlogswinter, Oosterschelde Windkracht 10, Koning van Katoren. En voor uh, D66 uh, zat u in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer was u minister van Economische Zaken en vicepremier. Ook nog commissaris van de Koningin. Uh, en een paar jaar geleden beleefde u dus een hernieuwde beroemdheid... zoals uw kleindochter Laura Faber dat beschrijft. En heeft u dat zelf ook zo ervaren, een hernieuwde beroemdheid bij de wereld. Ja, een nou, hernieuwde door? aandacht. hernieuwde ja. aandacht. Ja. Want er zijn toch heel veel jongeren die daar ook op aansloegen, kreeg ik de indruk. Ja, dat is, dat is heel leuk. Ik heb toen, kort daarna, heb ik... Er zijn tien jongere partijen, politieke jongerenpartijen... Mm -hmm. in Nederland van links tot rechts... Ik heb die voorzitters allemaal een briefje geschreven in de campagne. Jullie zijn de hele dag elkaar aan het bestrijden. Dat hoort ook in de politiek, de verschillen laten zien. Mm -hmm. Hebben jullie geen zin om eens één avond te praten... over iets wat jullie gemeen hebben, namelijk de toekomst? Het is jullie toekomst. En ze zijn allemaal gekomen Ach. naar Twello in de campagnetijd. Ik was er heel trots op. Ik dacht, goh, ja, dat hebben, ze hebben zich vrijgemaakt en we hebben daar een avond gezeten... Met die tien jongeren. Dat is de plek waar u woont, hè? Twilum. De plek waar ik mm -hmm. woon. Dan zei zeiden: oké, okay, we halen jullie van de trein. En, uh, en oh. we hebben koffie gedronken en een glas wijn gedronken. En moeiteloos een manifest met behoorlijk progressieve standpunten erin. En dat is heerlijk. Die jongeren die had, die durven dat nog. Met elkaar compromissen sluiten. En zeggen: ja, oké, okay, dat kan zo. En daarom spreekt u ook zo graag voor ze? Of ja, spreekt spreek u ze ook graag, graag voor toe? ze? Omdat ik spreek over wat. Kijk, wij. Wij, vroeger nam je altijd beslissingen. En die hadden ook wel invloed op de toekomst. Maar toch vooral om de wereld nu beter te maken. En mm -hmm. dat lukte ook. Er zijn hm. meer rondgronden landbouwgronden, en betere medicijnen en sterkere bruggen. Zal ik maar zeggen. Maar sinds een jaar of vijftig is dat niet meer zo evident dat wat we doen ook goed is voor de mensen die na ons komen. Integendeel, zou je bijna kunnen zeggen. Integendeel, mag je denk ik helemaal wel zeggen. Mm -hmm. Dat we aan het doen zijn. En dus is er bij iedere vergadering... hoort de toekomst mee te praten. Veel meer dan vroeger. We zeggen Wat ik doe, wat betekent dat voor nu? Maar ook wat betekent dat voor hen die na ons komen? En, en dat bezielt me hoe langer hoe meer. Ik denk als wij, we wonen op een prachtige aarde... Het is toch een schandaal als je voor onze kleinkinderen... niet diezelfde schoonheid achterlaat. En, en diezelfde precies... productiviteit enzovoort. En dat is precies de inzet geweest van uh, dit Boekenweek-essay. De CPNB heeft u uitgenodigd om het essay te schrijven. Het onderwerp is de natuur. Het boekje heet Natuurlijk. Hebben ze u eigenlijk benaderd na uh, dat optreden in de wereld draait door... Dat denk ik wel, ja. Ja, dat moet daarna zijn geweest. Want dat is alweer bijna anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. En uh, was dat ook in zekere zin de aanzet, wat u daar toen vertelde voor nou, dit essay? Ik kan me voorstellen dat ik ze weer een beetje meer ben opgevallen, zeg maar. Hè? Ja. Dat, dat ik weer onder hun aandacht ben gekomen. En, en zonder dat misschien wel niet. Dat zou kunnen. En liet het zich toen eigenlijk makkelijk schrijven? Want het is nogal een opdracht, zo'n boekenweek-essay... is voor een heel groot en breed publiek. Ja, ik heb er natuurlijk heel even over nagedacht, maar niet lang. Want ik vond het zeer vererend. Ja. Ja. En toen heb ik tegen ze gezegd, ik wil dat graag doen. Maar niet om nieuwe kennis over de natuur naar buiten te brengen. Die heb ik niet. Ik ben natuurkundige. En natuurkundige gaat over de niet-levende natuur... Over, over de mechanica en het licht en de elektriciteit. Ik ben geen bioloog. Bovendien verschijnt er ongelooflijk veel aan kennis... in alle bladen over vlinders en ooievaars en weet <lacht> ik wat. Dus dat kan ik in geen geval doen. Maar mm -hmm. ik kan twee dingen zou ik graag doen. Ten eerste, laten merken hoe prachtig, hoe inspirerend de natuur is. En in de tweede plaats, hoezeer de natuur in gevaar is. Nou, dat was best, zei ze... En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat dus doen op een manier... ten eerste dat een breed publiek het kan en wil lezen... en dat het toch niet oppervlakkig is. Ja, dat is dan wel een opdracht die je zelf Dat is zelf best geeft. een opdracht. Ja. Nou ja, het hebt geprobeerd. Ja, en het is behoorlijk goed gelukt volgens Dank u, mij. Ja. Ja, ja, het is een, een, een zeer aanstekelijk uh, boek. En het biedt ook veel informatie. Uh, er staan ook een paar hele aantrekkelijke verhalen in. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van uh, de gans die dacht dat hij een kip was. Dat klinkt alsof het een heel goed prentenboek is. Zou het trouwens nog best kunnen ook. Ik heb het dat... gemaakt. Het is echt u heeft gebeurd. Een... Oh, het is echt gebeurd. die bestaat al, dat prentenboek. Nee, nee, maar die... die, die, die Ja, ah nee, het is echt gebeurd, die dat begrijp ik, Die, ja. kip, die dacht dat hij een kip was. Ja, want het is op uw landgoed, mag ik het een ja, landgoed noemen? Wat ja, in een groot terrein heb ik, ja. Ja, een groot terrein. En uh, hoe lang woont u daar eigenlijk al? 26 jaar. 26 jaar. En uh, toen kregen u ook een paar kippen bij... Uh, we, toen, we, toen ik het kocht, toen waren er ook kippen bij... En, en er liepen wat ganzen over door de weilanden te waggelen. En ja. toen ontdekte u dat een van die ganzen zich een kip waande? Die waande zich een kip, en, want die was uitgebroed door een kip. En dacht dus, ik ben een kip. En probeerde geluiden te maken als een kip en sliep bij de kippen. <lacht> <lacht> Wou niets van de ganzen weten. <lacht> Wou absoluut het water niet in. En u ontdekte dat. Uh, ontdekte u het, of uw vrouw? Hoe ging dat eigenlijk? Ja, wij merkten dat. En een heel jaar lang zagen we dat gebeuren. Die gans, die holde achter die kippen aan, die zich weinig van hem aantrokken. Sliep onder de stokken. En toen, hebben we... en toen werd het voorjaar, toen merkten we het is een zeur, want ze legde eieren. <lacht> maar ja, die kwamen natuurlijk niet uit. Er nee. ging ze op zitten broeden, want er was geen mannetjesgans in de buurt geweest. En toen hebben we het jaar daarna, heb ik er een paar be bevruchte ganzen eieren onder gelegd. Die ik ben gaan halen in Barneveld. En die, daar kwamen jonge gansjes uit. Toen hebben we moeder... Is... Moeder Kip met die twee kleine gansjes... hebben we een klein gebiedje waar... zo water en ook een stukje droog. En we zetten ze daar op het droge neer. En die kleine gansjes die waggelen naar het water. Nou, die, gans, die, die kipgans die had nooit iets van water willen weten. <lacht> en die ziet daar die kleintjes... tot haar verbijstering het water ingaan. Ze aarzelt even... En sjouwt ze achterna, gaat het water in en wordt een gans. Het is zo'n meesterlijk verhaal. is <laughs> Fantastisch. Ja, ja. En toen was ze gans. Ze is opgegroeid met die kleine en heeft zich bij de wilde ganzen gevoegd. Was u nou heel tevreden toen u opeens weer aan dat verhaal ook dacht? Want dit past in dat essay. Ja, Hoe dit zijn van die dingen tot stand? die maak je mee mm -hmm. als je buiten met de natuur bent. Ik dacht, nou, laat ik dat maar eens opschrijven, dat is waar. Ja. En uh, daarmee zegt u dus ook, u maakt andere dingen mee... dan iemand die op een fletje uh, ergens uh, driehoog was. Ja, ja. of schoon je ook op een balkon van alles kunt beleven, hoor. Oh ja, want u memoreert ook een vrouw die op een balkon zit. Ja. Wie was dat eigenlijk, ja, een bekende dat was een, van een, u? een tante van me en die had nog weer een oude vriendin. <laughs> en, en die kwam dan af en toe op bezoek op haar balkon... En ik kan dat nooit vergeten. Dan zat ze daar en dan prevelde ze... Gij zult niet begeren u's naast de veranda. <lacht> <lacht> dan dacht ik, ja. alleen al dit balkon met een bakje met geraniums en wat planten... dat vindt ze al prachtig. Zij, gij zult niet begeren u's <lacht> naast een veranda. Ja. Um, maar goed, we wilden natuurlijk, behalve deze anekdotes... dat daar een, een, een, ook het gevaar ingeschreven ja. moest worden, want we worden bedreigd. Het is eigenlijk ook behoorlijk alarmerend. Het is zeer het is heel ernstig. ernstig. Het is heel ernstig. En, en daar zijn mee... wij niet van doordrongen, niet voldoende. Nee, de, me de mensen weten het niet echt, hoor. Ze weten het zo'n beetje. En dat was ook mijn dilemma bij het schrijven. Neem nou het broeikaseffect. Mm -hmm. de mensen lezen, oh ja, de dus atmosfeer is aan het... Er komt CO2 en dan wordt het warmer. Heel veel mensen weten zo'n beetje hoe dat zit, maar niet precies. Nou, mijn dilemma, leg ik dat nou even uit of niet? Nou, in dit geval heb ik dat gedaan. Ik heb nog nooit iemand zo helder het CO2 uh, uitgelegd. En hebt u niet gedacht, jasses, uh, belerend? Nee, helemaal niet. Want dat vond ik het probleem, hè? Je wilt niet belerend zijn. En toch denk ik, sommige mensen wel fijn vinden om even te zien hoe dat nou precies zit. En waar ligt dat dan aan? Dat we inderdaad wel de hele tijd informatie tot ons krijgen, toch? Het is niet zo dat we van niks weten... en dat we het, het niet kunnen lezen, het niet kunnen zien... het niet kunnen horen, maar het dringt niet echt tot ons door. Wat is er aan de hand? Ja, en het wordt ook vaak niet precies genoeg uitgelegd. Ik merk het ook weer bij de raadsverkiezingen. Uh -huh. Er wordt door aspirant-raadsleden, dan veel gepraat over duurzaamheid enzovoort. Maar zelden is het precies goed wat ze zeggen. Ja, het zijn geen natuurkundigen. Je kunt je dat best voorstellen. Nee, want dat bent u. Dat ben ik nou toevallig wel. Ja. Maar dan weten ze het wel zo'n beetje hoe het zit. Mm -hmm. En dat is toch een beetje zorgelijk. Ik zag in de NRC een, een bespreking van dit boekje. Mm -hmm. En daar stond bij Jan Terouwsen Bloemetjes en Bijtjes. Ik dacht, ja, dat boekje gaat daar niet over. Nee. Het boekje gaat over het handelen van de mens. Dat is de essentie. En een paar bloempjes en beetjes om het aan te kleden. Ja, precies. Maar en het dan gaat erom, Wat te maken. zijn wij aan het doen? Die heeft het misschien niet helemaal uitgelezen. Dan zou je ja, bijna kunnen zijn. Ja, dan zeggen. toch toch dat niet zo begrepen. Want wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wat we aan het doen zijn is, de, kijk, de mens is de natuur gaan gebruiken al heel lang geleden, vijf, zesduizend jaar geleden... toen we leerden lezen en schrijven. Toen gingen we ook denken, we konden leren van elkaar. Hé, hey, die natuur... Kijk, de, de Darwinistische wetmatigheden zeggen... iedereen strijdt voor het bestaan en om ruimte voor zichzelf. En hoe sterker je bent, hoe meer ruimte. En je verdrinkt anderen. Mm -hmm. Nou, de mensen is dat gaan doen ook. Hoe langer, hoe meer. En... Slaagde daar hoe langer meer in, door onze hersens, door onze wetenschap enzovoort. We zijn planten gaan veredelen. Zodat wij ze beter konden opeten en kweken. We zijn dieren gaan domesticeren. <coughs> in onze dienst gaan stellen. Mm -hmm. Even hoesten. <coughs> hoe langer hoe meer zijn we dat gaan doen. Maar dat, dat ging allemaal nog wel aardig. zonder de natuur nog al te zeer te verwoesten. Maar nu, sinds de soortenrijkdom in Nederland is nog maar 15% van wat die was in 1900. Nog maar 15%? Nog maar 15%. Met andere woorden, we hebben heel veel soorten verdrongen. En on hun plaats ingenomen, zeg maar. Recent kon je horen dat van de insectenmassa in Duitsland, maar bij ons zeker niet beter, dat daar 80% van verdwenen is. Dat schrijft u ook, ja. En wij hebben hun plaats ingenomen. Dus hoe langer, hoe meer doen wij dat. En dat neemt nu zo'n schaal aan... dat we ook onszelf in gevaar brengen. Afgezien van het feit dat je de natuur niet in gevaar moet brengen... Om, uit respect, uit schoonheid enzovoort. Mm -hmm. Maar het is ook voor onszelf. Je zijn onszelf in het gevaar aan het brengen als we dit doen. En dat is pas sinds een jaar of vijftig echt erg. Mm -hmm. Nou, daar moet de mensheid van doordrongen worden. En ik zat met het dilemma. Ik kan of een als een onheilsprofeet, op al die punten wijzen... en zeggen, jongens, dit gaat helemaal verkeerd. Mm -hmm. ik, had, ik, ik was begonnen om een, met een groot gedicht... waarin een kleinkind aan zijn grootouders een brief schrijft. Oh, daar had uw kleinkind het over, maar dat staat er niet meer in. Ik heb het geschrapt. Ja. Want dat kleinkind dat schrijft, wat heb je ons gedaan? Wat heb je gedaan? Mm -hmm. Heb je bij alles wat je deed aan ons gedacht? Ik dacht, ja... Als ik daar zo mee begin, dan denkt de lezer... dit is niet meer oplosbaar. Dit is hopeloos. Een te groot doemscenario. Ja, een doemscenario. Mm -hmm. En daar zie ik het nut niet van in. Omdat het niet... Het kan wel anders. We moeten het alleen maar willen. Het kan anders. En het kan best anders zonder veel welvaartsverlies... Het kan anders. En in zekere zin laat het zich ook lezen als een oproep aan uw ex-collega's politici. Ja. zij hebben de eerste verantwoordelijkheid, zegt u. Ik vind de politici zijn de eerste die je moet aanspreken. Ze zijn de leiders van het volk. Als er zo'n probleem is, dan hoort dat leiderschap dat te doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd weet ik als oud-politicus... dat je het alleen maar kunt als de mensen het willen. En de mensen en willen het alleen maar... Hebben als ze het weten. Ja. En als ze vertrouwen in je hem. Ja. ja. We luisteren even naar uh, het nieuws van 8 uur... en daarna hebben we iemand aan de telefoon... Uh, die betrokken was bij de documentaire... die morgen wordt uitgezonden over u... op uh, NPO 2 morgenavond om uh, half negen. En straks uh, Jan Terlouw kan u gewoon even rustig uh, uithoesten. Ja. <lacht> NTO Radio 1.